Ray Monseree met het NOS-journaal. De koopkracht van de Nederlanders daalt het komende jaar gemiddeld met drie kwart procent. Het staat in de nog geheime Prinsjesdagstukken, melden bronnen in Den Haag. De stijging wordt veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies, hogere btw en hogere accijns op alcohol en tabak. De basisverzekering in de zorg wordt bijna 10 procent duurder en het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro per jaar. De economie zal het komende jaar met drie kwart procent groeien... maar ondanks die groei blijft de werkloosheid boven de 500.000. Het begrotingstekort komt net onder de drie procent uit... de grens die de Europese Commissie heeft gesteld. De Prinsjesdagstukken, de miljoenennota en de macro-economische verkenning... zijn vanaf kwart over drie openbaar... maar er zijn dus al mensen die zaken naar buiten hebben gebracht. In Den Haag is alles klaar voor Prinsjesdag. Er worden duizenden mensen verwacht die naar de rijtour met de Gouden Koets komen kijken. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de verkiezingen. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Volgens partijvoorzitter Peetoom staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma en bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil hun partij dat nu al laat weten niet in een nieuw kabinet te gaan zitten. Maar dat standpunt is niet overgenomen. In Frankrijk is Edouard Leclerc overleden, de grote man achter de Franse supermarkten. In vrijwel alle grote steden is wel een hypermarché et Leclerc te vinden. In 1948 begint Leclerc met zijn vrouw Helene een winkel. Ze verkopen een biscuits, maar doen dat tegen prijzen die 30% lager zijn dan bij gewone winkels. Omdat Leclerc rechtstreeks inkoopt bij de producenten. Op die manier vermijdt hij extra kosten van tussenpersonen. Zijn winkelformule is een enorm succes en hij breidt ieder jaar verder uit. In 2011 staan er in Frankrijk 686 Leclerc-supermarkten. Die in totaal zo'n 40 miljard euro omzetten. Edouard Leclerc was 85 jaar. En dan het weer: wolkenvelden, af en toe zon, maar ook enkele buien. En het wordt vandaag 17 tot 18 graden. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Het is een drukke ochtendspits. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevenlaken en Brugge 7 kilometer. Verderop tussen Blarikum en Knoopend Muidenberg 8 door een ongeluk. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buiten en Knoopend Muidenberg 17 kilometer. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerenten en Knoopend Zaandam 7. Verderop op de A8 voor Knoopend Koenplein 8. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Bothovedorp 10. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 11 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Brinnen-Noordbrug 7. A27 vanuit Almere tussen Almere en Eemnes 13. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Namersvoort 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tindame, alright, yeah, yeah, en daarvoor de Earth, Wind Fire met Ken uh, Let Go. Zondag in Camerland, het is uh, elf over 3 op de zondagmiddag. Ben je nog aan het bijkomen van een zware stapavond, kan natuurlijk. Nou, Aldo en ik niet, want uh, wij uh, hebben het rustig aangedaan. Ja, uh -huh. tenminste voor ons doen dan, hè. Precies. Maar voor sommige mensen is het wel zwaar. Maar voor ons was het een rustige avond. Jij lag om elf uur erin en ik... Uh, weet ik niet eigenlijk. Maar ik was niet... Ja, ik weet niet. Maar het was, het was heel erg gezellig. Maar We hebben het rustig aangedaan. gedaan. Hé, hey, uh, wij als uh, trotse iPhone-bezitters... Ga. Ja? Ja, misschien wel een interessant berichtje over... Uh, voor ons dan misschien wel, want 40% van de iPhone-gebruikers besteedt tenminste 2 uur per dag aan zijn toestel. 15% is er zelfs meer dan 4 uur per dag bezig. Mobiel internet wordt verreweg het meest gebruikt. De overgrote meerderheid zou de functie niet meer kunnen missen. Vooral vrouwen zitten urenlang op social netwerksites als Facebook of ontzoeken ontspanning met games. Dan zit ja. jij volgens mij wel achter op dat ding. Ik, hè? Ja. Nou, nee, valt wel mooi hoor, ik moet ook werken. Maar uh, ik vind af en toe zo raar bericht op Facebook. Ja, tanden poetsen, dat soort dingen, wat Ja, wat ja, ja, nou van uit? die onzinberichten. Ja, precies. Dat vind ik ook zo achterlijk. Douchen. Nou, succes. Ja, veel plezier. Shampoo nodig. Sure. <laughs> Vergeet je kleding niet uit te doen. <laughs> Ja precies, ik snap precies wat je bedoelt. Ok? Ik denk ja, dat ja, Daar heb, heb ik nou van informatie. Dan kan ik nou, mij uit nou, dat je gaat douchen. Hoeveel uur me? zit jij denk je per dag erop? Inmiddels? Uh, heel moeilijk om te zeggen. Uh, uh, even denken. Ik denk twee uurtjes per dag. Twee uurtjes wel. Ja. ja, ik heb ook geen idee. Ja, maar ik ga ook wel even snel, weet je wel. Even kijken en dan ga ik er weer weg. Ja, precies. We of gaan even we... snel een bericht sturen en dan weer... Uh, Johannes. Ja. Ik ga niet twee uur lang met mijn telefoon aan zitten. Ook niet me vervelen. Maar... De KWF Kankerbestrijding is erg enthousiast over een proef waarbij wordt gecollecteerd met een pinapparaat. Nadat vorig jaar collectanten in Den Haag en van een muntjes waren beroofd, gingen ze onder meer in Utrecht met een pinding langs de terrassen. En de collectant. We meer geld op, zeggen ze. Het excuus, sorry, ik heb geen klein geld meer bij me, gaat namelijk niet meer door. Ik vind het ook een beetje, uh, beetje onbeschoft eigenlijk. Ik vind het een beetje een rare actie eigenlijk. Ja. want... Ja, dat, oké, dat gezeur... Maar nu word je wel een beetje gedwongen Dat je moet geven aan het KWF Tuurlijk het is een prima doel Natuurlijk Tuurlijk zou ik aan willen geven Maar het is nu een beetje, je moet, weet je wel nou, maar je, hoort een oude... je kan geen andere. kijk je zegt Ik heb geen kleingeld meer Omdat je het echt niet hebt, of omdat je geen zin hebt om het te gebruiken Of ja. het te geven Maar nu moet je wel, omdat iedereen die kan gewoon pinnen Nou ja. Nee, maar wat ja, ik wel met beetje... Je hoort af en toe natuurlijk wel eens dat er bij collectanten geld uit het de, uit de ding wordt gehaald uit de collectibus ofzo. Ja, maar dan en... is het misschien veiliger. Ja, maar met eh. Met, uh, kan je misschien nog uh, die pin kinnen weet je joh. Nee. Ja. Dat kan niet. Het kan wel, kan maar. Uh... Oh, Fijn, uh, fijne, fijne middag. Uh. Ja. straks. Vast... Oh, <laughs> <laughs> nou ja, weet je, is, als je dat ding in je hand hebt, dan wordt het niet geskipt, hè? Alleen uh... Ja, maar... De losse pinautomaten waar geen toezicht op. Is. Ja, maar ja, misschien toch uh, kan er iets mee gebeuren. Hadje, hoor. Ik vind het nog niet heel erg vertrouwd. 5,4 Nederlanders maken wel eens gebruik van ondertiteling via teletextpagina 888. Het zijn niet lang niet alleen maar doven en slechthorenden die de ondertiteling aanzetten. Maar liefst 4 miljoen mensen bij wie niets aan het gehoor mankeert gebruiken ook wel eens pagina 888. Ze hebben dan geen last van omgevingsgeluid. Inmiddels wordt 95% van de Nederlandse programma's ondertiteld. Ik... ik 888 doe ik niet zoveel. Nee. Maar ik kijk wel elke dag op teletext. Ik ben een extreme teletext kijker. Ik niet. 101, 601, 801, 401. 101 is nieuws, 601 is sportnieuws, voetbalnieuws is 801. 401 is een beetje showbiz, uh, achterklapnieuws. Uh, en nog die ene vroeger had je dat 316, dat waren uh, mensen die gingen klagen over producten of diensten, of die waren het nergens mee eens en dat was altijd heel leuk om te lezen, maar die bestaat al een jaartje niet meer of zo. Maar je we moet wel uitkijken met, uh, met die 888 en uh, al and die andere want als je, als je op de verkeerde zender zit en dan doe je, doe je die codes, dan krijg je hele andere pagina's ineens oh zo bedoel je, ja ja ja, ja als je op RT588 doet ofzo dan kom je ja, een of andere seks uh, ja, ja, ja precies, ik, uh, maar teleteksten uh, bij teleteksten denk ik altijd aan NOS, ja natuurlijk Martin Gauss keer terug op tv, niet bij de tros, de hond waar hij vroeger altijd op te zien was. Of is dat Martin Gaus niet? Weet ik is niet. Ik ah. denk niet zo goed. Lief over die honden, met die honden. Maar dat is geen hond, dat is een koe. Ja. hier wat? Ja, die ga, jij, ga jij je smart bord niet bij je bos? Of over die hond? Nee, ja doe maar. Doe maar. En ook niet bij Max, de omroep waar hij mee in een onhandeling was, maar bij RTL 4. Bij de omroep gaat hij volgens de krant weer zijn natte neuzes-show doen, waarbij hij, waarmee hij vroeger furoren maakte. Alleen heet het programma nu wel anders, namelijk Royal Channing Duck Challenge. In het programma behalve honden ook bijzondere kattentrucjes. Ik ga er niet naar kijken als je het niet erg vindt. Kan er ook pushen voor? Martin Gaus, ja, die grap die maak je elke week, maar die op een gegeven moment is hij niet meer leuk natuurlijk. Ja, jammer. hè? Huh? Jammer, jammer. Oh, ik wel, leuk. Ik leuk staan. Even de tussenstanden in de eredivisie We gaan even kijken wat er nu wordt gespeeld Twee wedstrijden begonnen om half drie SC Uten tegen PSV De tussenstand is daar 0-0 En AZ tegen Rode JC De tussenstand is daar 2-0 Zie dus je van vluchtantwoord met Bluf Dit is opstand They say life is a battlefield, I say bring it on, if you wanna know how I feel, live it till it's gone. jij wat een uh, veganist is? Ik denk iemand die helemaal niks... Uh, ...van dieren moet hebben. Ja, iemand die geen uh, dierlijke producten eet. Nou ja, Usher is dat. Oh? Usher is een veganist. En uh, je denkt, uh, Usher die stoere... ...slik motherfucker, weet je wel... ...met die uh, gladde liedjes van hem. Eet dus geen vlees, alleen maar... Uh, ja, ...noten en uh, fruit en uh, dat soort dingen. Maar wat ik dan niet begrijp aan dit verhaal... Usher heeft al zoveel vrouwen gehad... Dan zou hij toch wel van rauw vlees houden? Nou, van kipvleetje. Hé, <laughs> hey, uh, zometeen we even wat regio's door. Want uh, wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Ja, dit is lekker. De nieuwe Allen Clark. Nimfo. I wouldn't even know what to say, girl. I am just a heartstruck. Then again I'm trying to pretend that I don't really give a f***. Yeah. Gotta keep my cool, you know I'm cool like that Cause I seen it all, girl But you broke that rule, now I'm a fool With my back against the wall, girl Hey, you got that smooth, groove Messing around my beat I got that quick rhythm, but you're slowing. all about that pocket Yeah, it's all about that pocket, baby <laughs> Ooh, I gotta turn that rhythm around Before you think I don't know how to Around my feet. I got that quick rhythm, but just slowing me down, my count is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, you're like 1, 2, 3, 4, ooh it's so amazing, you manipulate that rhythm like it's a part of you. Bloemendaal op 105.8... Oh, sorry, het is verkeerde. Yeah, Zondag deze. in Kennemerland. Op weer. Je blijft op de hoogte. Met even wat regio-nieuws, want uh, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Um, ik zal hem even opzoeken. Ja, heb ik hem hier? Yeah. Uh, uh, uh, ja, het is, het is even zoeken. <laughs> ja, ik heb hem. Maandag. Scheppen, Rob van Doorn, wethouder gemeente Haarlem en Pieter Hellinga, Hoogreemstad van Rijnland, samen de 200.000 200 kuub bagger uit de Haarlemse wateren. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan schootmater in Haarlem en het uh, diepte brengen van watergangen. Daarom hebben zij de afgelopen jaren pardon, een uh, groot aantal watergangen in de binnenstad van Haarlem gebaggerd. Sinds april 2012 wordt de ring rond de binnenstad gebaggerd. Dat is een nieuw werkwoord, gebaggerd? Gebaggerd, nee, dat is heel bekend. Dat is wel zo geweest. Dan gaan ze met zo'n zo bootje en er komt echt enorm veel uit. Nou 200.000 kub, Heel veel. Hebben hm. ze nog wel een uh, leuke fietser gevonden, zo? Nou ja, dat is ongetwijfeld, ja. Geconcentreerd, dik de golfbal in de hol op de open golfbaan Zandvoort. Normaal zitten ze in een rolstoel, maar om goed te putten is ze met wat hulp uit haar rolstoel gekomen. Hier is een van de 14 cliënten van Nieuw Unicum Zandvoort die woensdagmiddag meedeed aan de put op de golfvereniging SGZ Zonderland en Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. De cliënten werden één op één uh, begeleid door vrijwilligers. We doen het op deze manier voor de derde keer, dat Mirjam de Vries van SGC Zonderland. Het is weliswaar lastiger dan geld geven, maar we halen je veel voldoening uit. Dus het is meer waarde dan geld. Je doet iets voor je dorpsgenoten. Daar is Willemijn van Den Bosch van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum het mee eens. Dit doet evenementen aan de krenten in de pap. De cliënten klient, kijken er erg naar uit. Ik hoop dat het volgend jaar weer kan. Ja, leuk gedaan. Van Nieuw Unicum komen ze ook nog wel eens ergens. En Leef je uit in de natuur. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om handen uit de mouwen te steken in de natuur kunnen hun hart ophalen. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 22 september, volgende week dus, in samenwerking met Waternet een natuurwerkdag Amerikaanse vogelkerszagen in de Amsterdamse Waterlijnduinen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiasme mensen. Deelnemers gaan in deze duinen Amerikaanse vogelkers zagen, verzamelen is om 10 uur bij het Hut Pannenland ingang Pannenland aan de vogelduinse Vogelzangse duinweg vier te vogelenzang. De eerste koffie al hier is voor rekening van waternet. De werkdag duurt tot ongeveer half vier. We gaan met de fiets het duin in met de fiets of neem een fiets mee. Er zijn een aantal leenfietsen. Zorg zelf voor werkkleding, laars en lunch. En dan zorgt uh, uh, Zuid-Kennemerland IVN voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en lekkere fly voor bij de koffie. Aanmelden en meer informatie via www.ivn.nl slash Dus www.ivn.nl slash of Mark van Schie. Hem kan je bellen op 0622575748. Dus 06 van 17 september tot de uiterlijk 12 november 2012 is het scheepvaartmuseum, uh, scheepvaartverkeer onder, onder het gedeelte van de Prinsenbrug gestremd. Vanaf 17 september, vanaf 7 uur, kan de brug niet meer open, omdat het elektrotechnische installaties worden uitgeschakeld. Lekker hè, ZFM ja. Westkust, weerbericht. Vandaag meestal wolk en kansen voor motregen. matig op het strand, krachtige zuidwestenwind, maximaal temperatuur 19 graden. Morgen meest bewolkt en kans op een bui. Matig op het strand, vrij krachtige westelijke wind. Maximaal temperatuur 17 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. 45. 45. 45. get down. Hey everybody, take a look at me. I've got, got street credibility. I may not have a job, That Dus Zag ik weer wakker, man, voor alles wat ik niet weet, en voor niets had ik. Let me slap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 In Amsterdam begint rond deze tijd de tuchtzaak tegen advocaat Bram Moskovic. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft Moskovic ervan beschuldigd dat hij grote sommen contant geld heeft aangenomen van cliënten. De strafpleiter moet zich daarvoor verantwoorden voor de Raad van de Discipline. Advocaten mogen in principe geen contant geld aannemen. Alleen in bijzondere gevallen is dat toegestaan. En bij bedragen van meer dan 15.000 euro moet dat gemeld worden aan de deken. Moscovici erkent dat hij contant geld heeft aangenomen. Maar noemt het principieel om details over zijn cliënten met anderen te bespreken. Ook met de deken. Dat valt wat hem betreft onder het beroepsgeheim.